12 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Syrische president Assad opent aanval op Arabische Liga. Co-directeur Al-Bayrak mag weer aan het werk en hoogwater kost Groningen museum tienduizenden euro's. Er is bewolking vandaag, maar ook zon. Het wordt 9 graden. Vanavond dan is er af en toe wat regen of motregen. Morgen veel bewolking, ook ongeveer 9 graden. En ook donderdag en vrijdag nog zacht. Maar daarna tijdelijk wat kouder, met hooguit 5 graden overdag. En in de nachten kan het vanaf zondag een graadje vriezen. COA-directeur Al Bayrak mag binnenkort weer aan het werk. Het gerechtshof in Den Haag heeft in hoge beroep... de non actiefstelling van Al Bayrak opgeheven. COA, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, moet Albayrak haar werkzaamheden weer laten hervatten na 1 maart. En op die manier is er nog een overgangsperiode waarin zaken kunnen worden afgesproken, zegt het Hof. Binnen het COA is op dit moment ook een interim directeur aan de slag. En uh, men moet zich er met z'n allen natuurlijk ook mevrouw Al op in kunnen stellen dat, uh, dat zij weer uh, haar werkzaamheden gaat uh, opvatten. En uh, het hof acht een termijn tot 1 maart, daarvoor uh, een minimale termijn. al was op 27 september vorig jaar op non-actief gesteld... na aanhoudende klachten over haar functioneren en over haar beleid. Het werkklimaat bij het Centrale opvang Asielzoekers zou verziekt zijn... en er was sprake van een angstcultuur. Minister Leer stelde toen een breed onderzoek in en het gerechtshof zegt nu dat de Raad van Toezicht uit het oog is verloren dat Al Bayrak alleen op non-actief werd gesteld voor het gedeelte van het onderzoek waarin het gaat om haar persoon en haar functioneren. En de Raad had ook duidelijk moeten maken dat het een tijdelijke maatregel was. Er komt een verbod op het gebruik van kat. Dat heeft het kabinet vandaag aangekondigd. Het gebruik van blaadjes, de katblaadjes, veroorzaakt schade aan de gezondheid. En het uh, zorgt ook voor een hoop sociale onrust, volgens het kabinet. Roel Kersenmakers is verslavingsdeskundige van de Jellinek Kliniek. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van die maatregel?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 Uh, dat verbod tegen de overlast uh, die de handel veroorzaakt. En ik denk ook eigenlijk dat dat de belangrijkste reden is van het kabinet om dit uh, besluit te nemen. Wat zijn nou die problemen uh, die wij zoal tegenaan lopen, Voor die problematische gebruiker, die 10 procent? Uh... Nou, ik denk dat het vooral uh, sociale problemen zijn. Kijk, het is, het is ook niet echt goedkoop. Uh, mensen zijn vaak... Uh, ja, wat kost dat? Nou, je bent met zo'n sessie, daar wordt ook vaak bij gedronken, hè? dus uh, cola wordt er dan bij genomen en uh, ja, alles bij elkaar ben je toch gauw 20, uh, kijk zo'n bosje kost 4, 5 euro, maar alles, zo'n hele middag ben je toch vaak wel 20 uh, euro kwijt. En uh, ja, als je dat uh, uh, ja, met een, van een uitkering uh, een aantal keren per week doet... dan hakt dat er natuurlijk toch wel in. Ja. En dat zie je dus eigenlijk ook. Hè. En uh, wat er ook gebeurt is... kijk, mensen uh, voelen zich opgewekt tijdens het gebruik... maar de volgende dag moeten ze daar vaak toch wel voor betalen... met een, met een soort kater en uh, waarin ze zich juist heel negatief voelen. Ja, en dat zit een verandering van hun sociale situatie natuurlijk wel in de weg. En daardoor doen ze ook te weinig aan, aan, aan hun gezin uh, en aan, uh, aan het vinden van werk ja. bijvoorbeeld. En, en, ja, dus die mensen raken daardoor wel iets meer in de sociale problemen. Dat is ook waar die Somalische vrouwen uh, over klagen ja, en dat het nou is ja, tot ja, een ja, verbod. Ja. komt ja. dat juichezij in elk geval toe. Meneer Kersenmakers, daar laten we het bij van de Jelinek Kliniek. Dan naar Syrië. President Assad heeft een zeldzame toespraak gehouden... en daarin heeft hij gezegd dat hij nog steeds niet aan opstappen denkt. Dat zei hij tijdens een live toespraak op de Syrische televisie. Is net klaar, heeft de hele tijd gesproken. Correspondent Sander van Hoorn. Eh, Sander, wat zei Assad nog meer?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 De syrische autonomie ook, dus het zelfbeschikkingsrecht, die mag niet worden aangetast. En in dat deel haalden die ongemeen hard uit naar het westen, maar ook naar de Arabische landen. Goed Suriam van een jam en Arabia een vraag. de houden, wat gaan we Hij zegt hier dat de Arabische Liga in de 60 jaar van haar bestaan weinig gepresteerd heeft. En dat uh, Syrië het hart is van de Arabische wereld en dus ook van de Arabische Liga. En zonder Syrië is er geen Arabische Liga. En dat belooft ook niet veel goed voor die waarnemersmissie van de Arabische Liga, die er nou nog steeds zit. Nee, waar uh, de Arabische Liga op gehoopt had, was om uh, daar maar mensen op de grond neer te zetten en dan, dan het geweld uh, vanzelf op zou houden. Uh, Syrië zegt dus heel duidelijk, de president, dat geweld, dat is geweld tegen uh, terroristen en daar gaan we dus niet mee ophouden. Dat zou niemand doen. En uh, hij maakt er in feite, uh, speelt hij de bal weer van zich af. Uh, hij zegt, wij zullen ons beleid niet aanpassen. Dus als u, uh, westerse wereld, Arabische wereld, drie iets mee wil, ja, dan moet u maar besluiten hoe dat uh, moet gebeuren. En ja, dat is het lastige, want daar is die internationale gemeenschap nog niet over uit. Het buitenland krijgt dus de schuld van Assad. Sander van Hoorn, dank je wel. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Bij de stichting Zonnehuizen verdwijnt een derde van de 1500 fulltime banen. Bij de failliete zorginstelling werken in totaal 2300 mensen. Het CNV zegt dat er honderden medewerkers worden ontslagen. Vanochtend werd bekend dat zonnehuizen per direct wordt overgenomen door ondernemer Loek Winter en zorginstelling LSG Rentree. Het is nog eh, onduidelijk of de overname ook gevolgen heeft voor de bewoners. Vorige maand verklaarde de rechter zonnehuizen failliet. Door fouten van het bestuur heeft de stichting een schuld van bijna 18 miljoen euro. Drie uitvaartorganisaties stappen naar de Raad voor de Journalistiek. met een klacht tegen het VARA-programma Rambam. Bedrijven Dela, Monuta en Jarden zeggen dat ze onder valse voorwenselen. naar een sterfval zijn gelokt. Ze kregen nooit een lichaam te zien. maar er werd wel om een offerte gevraagd. En na de opnames kwamen de uitvaartorganisaties erachter. dat de rouwende nabestaanden. twee programmamakers van Rambam waren. De makers wilden aantonen dat er veel mis is in de uitvaartbranche. Nou, die krijgen nou van de uitvaartorganisaties. een factuur voor de gemaakte kosten. En die aflevering van het Vare TV-programma moet eind deze maand worden uitgezonden. Het Groningen Museum is door het hoogwater tienduizenden euro's aan inkomsten misgelopen. Dat museum moest vorige week drie dagen dicht... omdat er water langs de ramen van de benedenzalen naar beneden dreigde te sijpelen. En door die gedwongen sluiting liep het Groningen Museum zo'n 40.000 euro mis. Het kan nog meevallen, want het museum hoopt dat mensen later alsnog naar het museum komen. We hebben gekeken naar uh, wat we normaal gesproken aan uh, bezoekers krijgen uh, in het weekend. En uh, we maken zelf de schatting dat we ongeveer 5000 uh, bezoekers hebben moeten teleurstellen helaas. En we hopen dat uh, deze bezoekers uh, hun bezoek uh, in ieder geval uitstellen, maar niet afstellen. In die tijdelijke sluiting was dan een nieuwe tegenslag voor het museum. Vorige maand werd bekend dat het museum een schuld heeft van 4,3 miljoen euro. Dit jaar gaan we minder ver, minder lang en minder luxe op vakantie. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de vakantieplannen van de Nederlanders. Dat was geen goed nieuws voor de standhouders op de vakantiebeurs in Utrecht... die morgen opengaat voor het grote publiek. Verslaggever Karin Alberts. Ondanks wat negatieve berichten begint de dag zonnig hier in de jaarbeurs. Een bandje uit Colombia speelt op de achtergrond... terwijl de tour operators een ontbijtje nuttigen. U verkoopt reizen naar... Madagaskar. En hoe moeilijk is dat? Ja, het is, het is natuurlijk zo dat u hier op de afdeling van de verre bestemmingen staat. Mensen die graag een verre reis willen maken, die gaan een verre reis maken. Zij heet dat het misschien niet ieder jaar is, ook in een tijd dat er recessie is. Die sparen hun geld en die zorgen dat ze dan een fantastische bestemming uitzoeken... waar ze gewoon weer jaren op kunnen teren. Mirjam Geling probeert Azië aan de man te brengen... Reizen die we aanbieden naar Azië, dat zijn geen reizen die je in een weekje doet, uh, die je even tussendoor doet. Het zijn ook vaak reizen die je lang van tevoren plant en waar mensen echt geld voor opzij zetten. En vaak zijn ze al vorig jaar begonnen met het idee van, oh leuk Japan of uh, uh, mooi in China rondreizen. En dat beslis je niet een week of twee van tevoren. Dus wat dat betreft zal het niet veel uitmaken of mensen nu wel of niet dit jaar meer te besteden hebben? Voor en, jullie dan? Nou je merkt wel dat ze meer prijsbewust zijn, dus ze vragen meer offertes aan, ze gelijken meer. Ze zoeken langer. Um, ze onderhandelen meer. ze laten... er valt er wat te onderhandelen? Ga jullie dan wat van die prijs afdoen? Er valt niet veel te onderhandelen, want de marges zijn gewoon ontzettend klein in de, in de reisbranche. Maar waar je wel naar kunt kijken is bijvoorbeeld dat je minder excursies uh, aanbiedt, of dat je geen privé-excursie aanbiedt, maar een sit in uh, excursie met een internationaal gezelschap, wat dus wat goedkoper is. En wat verwacht u van uh, deze vakantiebeurs? Ik denk dat het een goede beurs gaat worden. We hebben afgelopen weekend al de beurs in Amsterdam gehad, daar was het ontzettend druk. We merkten dat het vooral veel 50-plussers waren die kwamen... die toch best wat te besteden hadden. Dus we hopen dat ze ons ook hier vinden, in Utrecht. Of het is natuurlijk extra druk omdat mensen zeggen... ja, ik heb geen geld om echt op vakantie te gaan. Dan ga ik maar naar de beurs om toch een beetje dat vakantiegevoel te krijgen. Ja, dat kan heel goed. We hebben hier uh, Chinese calligrafen zitten. Uh, ja, je komt hier al helemaal in de sfeer met de lampionnetjes en de bamboe... en de, de exotische bloemen. Dus laat ze maar komen en het hier uh, lekker op snuiven. Absoluut. Ook al verdient u daar dan niks aan. Um, nou, dan doen ze ideeën op. En uh, het is vast niet genoeg hier snuffelen. Dus dan willen ze het jaar daarna vast graag naar Azië toe. Sport. Het is erop of de ronde voor de turners Epke Zonderland en Jeffrey Wammes. Die zijn in Londen. Ze strijden bij het Olympisch kwalificatietoernooi om één olympisch startbewijs. In Londen is verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, zijn Epke en Jeffrey uh, al uh, in actie geweest? Ja, op dit moment gaan ze op weg naar hun derde toestel. Vandaar de muziek op uh, de achtergrond. Ze hebben twee toestellen gehad. De Brug en uh, de Rek. Dat zijn normaal gesproken de toestellen van Epke Zonderland. Nou, Brug ging ook heel goed. Hij scoorde goed. Bijna een punt hoger dan uh, Jeffrey Wammers. Maar uitgerekend op Rek, zijn toestel... Hè, waar hij al die medailles heeft gehaald... ging hij uh, toch wel in de fout. Met een, een lage score tot gevolg. En dat betekent dus dat hij uh, wel wat goed te maken heeft in de toestellen die nog komen gaan in deze meerkamp. Dan met z'n tweeën nu aan de slag, maar één startbewijs. Uh, het is een heel ingewikkeld verhaal. Ja. Hoe zit dat? Het is uh, hogere wiskunde inderdaad. Nou, om het zo simpel mogelijk uit te leggen, wat moet er hier gebeuren in Londen? Allereerst moet je voldoen aan de eisen van de internationale turnbond. Op zijn strengst betekent dat dat je top 17 moet eindigen in het meerkampklassement individueel. En waarschijnlijk is een uh, klassering iets lager zelfs al genoeg. Omdat er dan wat uh, sporters zijn die zich op een andere manier al hebben weten te plaatsen voor de spelen. Dat mag normaal gesproken geen probleem zijn voor uh, Jeffrey Wammes. Dat is toch de allrounder. Dat doet hij al jaren. En eigenlijk mag het ook niet zo'n probleem zijn voor uh, zonderland, Apart verhaal natuurlijk, die is pas drie maanden sinds weer in training op de Meerkamp. En dat allemaal na die mislukte wereldkampioenschappen waar hij naliet om zich te kwalificeren op de rekstok. Dit is dus zijn escape. Zou geen probleem mogen zijn voor beide. Maar aan de andere kant, nu met die fout van Epke Zonderland op de rekstok... betekent dat wel dat hij heel voorzichtig moet zijn in de toestellen die nog komen. En wanneer weten we het dan? Dat is dan de vraag. Kijk, de eerste stap is dus inderdaad dat ze moeten voldoen aan die eis van de internationale turnbond. Als ze dat doen, dan uh, is de vraag wat er vervolgens gaat gebeuren. Wie er naar de Spelen mag. Op het moment dat één van de twee zich uh, weet te plaatsen volgens die eisen van de bond. Dan uh, is het duidelijk, dan zal diegene ook naar de Olympische Spelen gaan. Maar op het moment dat zowel Epke Zonderland als Jeffrey Wammes aan de eisen voldoen. Dan mag de Nederlandse bond kiezen wie er naar de Spelen mag. En de Nederlandse bond is vrij uitgesproken erin geweest. Die heeft gezegd, wij willen de medaillekandidaten op de Spelen hebben. En als Afgaat op het verleden, is dat Epke Zonderland. Maar goed, die moet dus eerst nog wel aan die eisen van de internationale bond voldoen. Spannend allemaal daar in Londen, Edwin. Dankjewel. Ander nieuws: tennisser Robin Haasen is al in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Sydney uitgeschakeld. Haase verloor in drie sets van de Rus Bogomolov. Het toernooi in Sydney was voor Haase nummer 52 van de wereld. Het enige toernooi ter voorbereiding op de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van dit jaar en dat begint volgende week. De baanwielrenners Jens Maurits uit Nederland en de Zwitser Franco Marvoli die staan nog met één dag te gaan aan de kop in de zesdaagse van Rotterdam. Zeker van de eindzegen zijn ze natuurlijk niet... want het Nederlandse duo Peter Schepp en Wim Stroetinga is genaderd tot op zes punten. En bovendien liggen ook Danny Stam en zijn jongere neef Joeri Havik... op de loer voor de eindoverwinning. Stam rijdt zijn laatste zesdaagse van Rotterdam, heeft hij gezegd. Aan het eind van het seizoen neemt hij afscheid. Het is bijna kwart over twaalf. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuwste Syrische president Assad opent de aanval op de Arabische Liga. In een toespraak zei hij dat hij niet van plan is om op te stappen. COA-directeur Al-Bayrak mag weer aan het werk. Het gerechtshof heeft haar non-actief stelling opgeheven. En hoogwater kost het Groningen Museum tienduizenden euro's aan inkomsten. Het museum moest drie dagen dicht omdat er water het museum in dreigde te stromen.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 Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met de Rotterdamse burgemeester Abu Taneb. Die krijgt namelijk een eigen column in de metro. In het mediaforum presentatrice Shasha Murali en Mark Viss, die is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het gaat over de actie van het VARA-tv-programma Rambam, dat het medium Dirk Ogilvie ontmaskerde. Ogilvie deed of hij contact had met de overleden opa van een van de programmamakers, terwijl deze opa helemaal niet dood is. Ook al kan trouwens ook met baby's praten. Wat moet het heerlijk wezen om tv-medium te zijn. Je maakt programma's, je verkoopt boeken, je vult grote zalen. Het enige dat je nodig hebt is een super speciale gave. Hij kan praten met baby's. En zij met hem. Dat horen we dan ook nog even, maar uh, dat is niet het geval. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Wim Knol uit Zegveld. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Een wet die het verbiedt om je op sociale media als Twitter uit te geven voor iemand anders. Daarvoor pleit de advocaat Benedicte Fick gisteravond in De Wereld Draait Door. Het gebeurt namelijk geregeld dat mensen via nepaccounts informatie de wereld insturen. En dat is volgens de advocaat veel schadelijker dan mensen denken. Helaas voor Fick staat de politiek nog niet echt te trappelen om de problematiek op te pakken. Verschillende partijen lieten lunch vanmorgen weten dat het verbieden van nepaccounts voor hen geen prioriteit heeft. Is er nou wel of niet illegaal gedownload vanuit de Tweede Kamer? Dat is de vraag die overblijft. Vanmorgen maakte Nu.nl bekend dat er vanuit de Tweede Kamer illegaal is gedownload. boeken, series, software, maar ook porno. Overigens werd niet bekend gemaakt of Tweede Kamerleden zich er ook schuldig aan maakten. Maar een paar uur later zegt een woordvoerder van die Tweede Kamer dat de IP-adressen al tien jaar niet meer van de Tweede Kamer zijn. Brenno de Winter, IT-onderzoeksjournalist voor Nu.nl. Jij deed het onderzoek, Brenno. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Ja, leek een aardige primeur, maar nu blijkt het toch niet waar te zijn. Hoe zit het nou met die IP-adressen? Nou, ze zijn nog wel eigendom van de Tweede Kamer... maar ze blijken niet meer in gebruik te zijn. Uh, ik heb ze gisteren ook geconfronteerd, gisterochtend, met... Um, kijk, dit is wat ik heb gevonden, wat zeggen jullie hierop? En daarop um, volgde geen ontkenning, maar um, juist dat ze een onderzoek hebben gestart. En kennelijk is nu uit dat onderzoek gekomen dat ze wel IP-adressen in bezit hebben... Uh, maar die al lang niet meer gebruiken. Ja. Maar wat is jouw conclusie dan, dat er, dan? Dan klopt het dus eigenlijk niet zoals jullie het gemeld hebben in eerste instantie. Nou, uh, dat klopt er wel. Want die adressen behoren nog steeds toe aan de Tweede Kamer. Ja, maar er wordt nu te... niet meer daadwerkelijk gedownload via die adressen? Nee, dat blijkt ook niet te zijn gebeurd. Er is wel gedownload. Dus nu is de vraag van ja, waar is dat dan wel gebeurd? En dan wordt het weer opnieuw schimmig. Um, want het is niet echt bekend waar die IP-adressen dan wel gebruikt worden. Dus wie onder de naam van de Tweede Kamer nu op internet zit te surfen. Ja. Maar, maar jullie hebben toch gemeld dat medewerkers van de Tweede Kamer illegaal downloaden. En, en klopt dat nou nog of niet dan? Nee, dat klopt niet. Tenminste, ik ga ervan uit dat dat geen medewerkers van de Tweede Kamer zijn... omdat ze die adressen niet meer gelijk te gebruiken. Nee. Want, want laten we zeggen, je kan ook niet in de geschiedenis teruggaan... toen ze nog wel uh, actief werden gebruikt in de Tweede Kamer, door wie dan ook... Uh, dat er toen ook dit soort uh, zaken nee, werden maar gedaan. maar zo lang is het niet. Hè? We hebben het over november vorig jaar bijvoorbeeld. Uh, dus dat is allemaal vrij recent. Ja, ja. Um, gaan jullie dit dan rectificeren nu? Nou, we hebben nu een tweede stuk uh, online gezet waarin we uh, dus uitleggen wat er uh, dus nu aan de hand is. Uh, we hebben gewoon op een nette manier hoor en wederhoor gedaan. En daar kwam dus geen reactie uit. En de, pas in de tweede reactie zegt de Tweede Kamer van ja, ze staan wel op onze naam. dan gebruiken ze niet meer? Ja. Uh, Brenno, want je bent wel de journalist van het vorig jaar, hè? Ja, inderdaad. Nee, ik bedoel, uh, journalistieke fouten kan jij je niet veroorloven? Nou, ik denk ook niet dat dit een journalistieke fout is. Je doet horen en wederhoor juist om een andere partij de kant te geven... om te zeggen van, ho, dit klopt niet. Uh, en het enige waarmee ze op dat moment komen... en dat statement heb, van de Tweede Kamer heb ik ook gewoon op mijn eigen website gezet... zodat iedereen dat kan nalezen. En dan geven ze aan dat ze een onderzoek starten en dan blijkt later... Dat zij die adressen niet meer gebruiken, dat had ik redelijkerwijs niet kunnen weten. Nee. Goed zo, dankjewel. Brenno de Winter was dat, IT-journalist. De Amerikaanse verkiezingsstrijd wordt deze dagen gedomineerd door de Republikeinse kandidaten, maar ook de Obama's timmeren nog lekker aan de weg. Presidentsvrouw Michelle is zelfs te zien in de populaire jeugdserie iCarly. De First Lady speelt zichzelf en dat zorgt voor nogal wat ophef in de show. Mijn dochters zijn big fans en ik ook. Dus so wat you je hier? Your excellency. You don't call her your excellency. No, no, I, I kinda like it. Uh, I came here to say I'm proud of you. Volgens de presidentsvrouw zijn zij en haar dochters groot fan van deze serie. Een publiek bestel met nog maar twee televisiezenders. De VVD die ziet daar wel wat in en heeft minister van Bijsterveld gevraagd... om te onderzoeken wat het oplevert om het derde net te schrappen. De voorzitter van de Nederlandse publieke omroep, Henk Hagoort is hier. Welkom. Goedemiddag. Ik begrijp dat u geen pasje hebt om hier in deze studio te komen? Uh, nee, niet direct, denk ik. Nee. <laughs> u kwam echt binnengerend net op het allerlaatste moment. Uh, vandaar dat er misschien nog wat, wat geheim is. Maar goed, grote kop vandaag op de voorpagina van het AD. Uh, u bent er niet echt verbaasd over, hè? Want, uh, de VVD... nou, ik ben er wel verbaasd over, omdat wij goede afspraken met deze regering hebben... waar de VVD onderdeel uh, van is, over hoe wij met de bezuinigingen omgaan. En uh, we hebben allemaal met een, uh, laten uitzoeken hoe dat kan. En daar ligt een dik rapport... Uh, dat het kan met behoud van drie netten en behoud van kwaliteit. Daartoe gaan we ook terug van 21 naar 8 omroepen. Er wordt echt ingegrepen. Dat is een afspraak. En dan komt er uh, opeens zo'n voetzoeker langs. Nou ja, voedzoekers hebben dit al vaker gezegd. Hè? Volgens mij is dit ook waar zij de onderhandelingen in de kabinetsformatie mee in zijn gegaan. En, en dat halen ze nu maar steeds weer uit de kast. Ja, maar de, ik hoor wel eens: dit kabinet is een kabinet van afspraken. Afspraak. Er liggen afspraken, ook tussen Hilversum en Den Haag. We zijn volop bezig die uit te voeren. En dan vind ik het uitermate vervelend dat er telkens uh, van dit soort uh, uh, dingen langskomen die voorbij gaan aan die afspraken. Komt het misschien niet uit de omroep zelf? Willemijn Maas, directeur van de AVRO, die heeft een interview gegeven aan de Volkskrant dit weekend. En die zegt daarin uh, letterlijk. De minister zegt dat de bezuiniging niet ten koste van de programmering gaat... maar dat gaat het wel. En dat is voor de, re voor de vvd reden om te zeggen... nou, misschien moet het dan maar weer een net af. Ja, dat is, maar dat is dan ook wel bewust verkeerd begrepen... door mevrouw van Miltenburg, want die kent het dossier vrij goed. Kamerlid van de VVD. En ja, kijk, um, wij gaan terug van 21 naar 8 omroepen. Dat betekent ook dat we uh, minder versnippende schema's zullen maken. Dus we zullen, als de AVRO en de TROS gaan fuseren... gaan ze niet meer allebei een spelletje maken, allebei een talkshow... dan gaan we daar één programma maken wat wat langer loopt... Dat heeft dus gevolgen voor de programmering. Dat gaat de AVRO ook wel merken. Maar de kwaliteit van die programma's die we uitzenden... die gaat niet achteruit. Ja, dus dat heeft zij niet en de begrepen. kwaliteit van de schema's in de ogen van de kijker... ook al helemaal niet. Maar, u, en dus u, uh, in die zin is het denk ik ook wel bewust verkeerd begrepen... om nog een keer uh, dit te kunnen roepen. Ja. Uh, voorlopig hebt u de minister aan uw kant. Die begrijp ik al eerder met de portefeuille gezwaaid... toen dit aan de orde kwam. Dus... U nou, daar gerust ik weet niet op? waarvoor zij gezwaaid heeft. Ik, zwaar, ik steek nu even de rode vlag uit en ik zeg... wij hebben een afspraak met Den Haag. We zijn die ten koste van heel veel arbeidsplaatsen... en bezuinigingen achter de schermen zijn we die aan, het, uh, aan het vormgeven. Ik hoor ook nooit vanuit het publiek enige roep... om een net te schrappen of wat dan ook. Ik weet ook niet waar dat allemaal vandaan komt. De VRT heeft er gisteren een net bijgekregen. Daar is blijkbaar wel een regering bezig met visie op de publieke omroep. Ik wil weten waar ik aan toe ben in de relatie met Den Haag. Die afspraken liggen er nu uh, en die zijn we aan het uitvoeren... Uh, en verder luisteren wij naar ja, het publiek. Maar u zegt, ik, ik, ik hoor het publiek niet. Als ik staatjes zie van waar mensen zeggen... nou, waar kan op bezuinigd worden? Ik, bedoel, ik werk zelf voor de publieke omroep. Ik vind dat ook niet leuk om te lezen. Maar dan wordt dat wel al vaak als eerste genoemd. Ja, nee, dat weet ik. En we, er wordt ook 200 miljoen op de mediabegroting bezuinigd. Dat zijn we aan het uitvoeren. We hebben laten uitzoeken dat dat kan... door terug te gaan naar minder omroepen. Dat kost ontzettend veel banen in Hilversum. Maar dat doen we. Hè? We snijden in eigen vlees om de kijker en de programma's te ontzien. Dus het gaat helemaal niet om dat wij niet bezuinigen Het gaat erom omdat mevrouw Van Miltenburg het blijkbaar niet voldoende vindt... en vindt dat er ook nog eens een net af moet. En daar zit niemand op te wachten. U, u bent een strategisch denker. Toen dit allemaal speelde, de politiek uh, uh, donkere wolken boven uh, Hilversum dreef... toen heb je vast ook wel eens op een papiertje uitgerekend... wat het zou, kosten, wat, wat het zou opleveren als, een, als we een net zouden schrappen. Dat levert helemaal niks op, er is ook geen extra Zij geld. Zij zeggen 90 miljoen, hè? Ja, dat is echt onzin, ik weet niet waar dat vandaan komt. Uh, er is nu een bezuinigingsbedrag afgesproken, dat is 200 miljoen op de mediabegroting. Dat is disproportioneel hoog, dat kost honderden arbeidsplaatsen. we doen ons stinkende best om dat niet ten koste te laten gaan van de programma's en de kijker. Daar verwacht ik waardering voor en niet dit soort katten uit de zak. U bent een beetje klaar met die politiek, hè? Ja, omdat ik bezig wil zijn met het publiek, want daar werken wij voor. Dank u wel dat u hier was. Voorzitter van de NPO, de hoogste baas van de Nederlandse publiek omroep... zeggen we ook wel eens, Henk Haaghoort was dat. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. In de winter van 1977-1978... stond de VPRO-radio een serie horrorverhalen uit van Willem de Ridder. De serie Doodsangsttherapie eindigde met een grote finale... een nachtelijke puzzeltocht naar slot Loevestein. Luisteraars werden opgeroepen om in de auto te stappen... hun radio aan te zetten en de instructies af te wachten. Als u meedoet met deze rit, met dit programma... als u rijdt in een automobiel en luistert naar deze instructies... die via de enige zender die in de lucht is, in dit land, tot u komen. Dan bent u op dit moment op weg naar een klein dorpje, ergens aan de Waal. En dat dorpje heet Woudrichem. U kunt het bereiken via de grote weg van Vianen naar Breda. U slaat af in de beurt van Gorkem. En over de dijk, in het holst van de nacht, rijdt u naar Wouderichem. Wouderichem dat gelegen is aan een kleine dode aftakking van de wal. En dat water, daar rijdt u naartoe. Meer mag ik nog niet zeggen. Nou, duizenden mensen stapten in de auto en lieten zich naar Woudrichum leiden. Iets waar het dorpje helemaal niet op berekend was. En dus leidde de toch tot verkeersopstoppingen, baldadigheden en uiteindelijk zelfs kamervragen. Een paar maanden later concludeerde minister van Justitie De Ruiter dat deze nachtrally een keurige zaak was geweest. En dat het toerisme naar Woudrichum een nieuwe impuls had gekregen. Lunch met Jurgen van den Berg. De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abutaleb, gaat ons een inkijkje geven achter de deuren van het stadhuis. De komende zes maanden schrijft hij iedere week een kolom in dagblad Metro. En daarin deelt hij dan zijn ervaringen als burgervader en beantwoordt hij ook vragen van lezers. Meneer Abou Talep, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, waarom die kolom? Nou, ik doe ongelooflijk veel ervaring op in de stad. Uh, uh, bijvoorbeeld tijdens uh, dag- of nachtwandelingen die ik dan uh, <laughs> doe al dan niet met uh, iemand erbij om uh, naar de stad uh, te kijken. En je ziet zoveel uh, mooie en wat minder mooie dingen waarvan je denkt van nou, dat zou ik graag met de burgers over willen communiceren. Dus u nou. gaat schrijven over uw ontmoetingen met Rotterdammers? Ja, dat is uh, voor een belangrijke bedoeling, ja. En dat is dan ook wel universeel? Dus als ik in delft zelf woon en ik lees de metro, dan vind ik, is dat ook leuk? Uh, nou, dit is vooral de Rotterdamse pagina binnen de metro waar uh, aandacht uh, zal, zal zijn. Maar ik sluit ook helemaal niet uit dat ik een uh, wandeling maak in Delfzijl. Ja, oh, oh, oké. Okay. Dus het is niet alleen tot Rotterdam uh, beperkt. Nee, nee, nee. Ja. Want het gaat met... Kijk, die, die, die, die, die, die ontmoetingen zijn... Vooral ook bedoeld om mensen soms te waarderen voor wat ze doen. Aandacht te schenken aan wat ze doen. Maar het is ook vooral ter leren in. En uh, daar zitten altijd wel relevante vraagstukken uh, achter waar je iets mee, mee, mee kunt uh, doen. Hè. Ik, ik zal een voorbeeld noemen. Uh, van Een meneer met wie ik in gesprek uh, raakte over het feit dat hij beboet wordt. Uh, voor het feit dat hij een nieuw paspoort aanvraagt. Uh, en die meneer die vraagt een nieuw paspoort omdat hij is beroofd. ...en wordt geconfronteerd met het feit dat de gemeente Rotterdam, niet alleen overigens, andere gemeenten doen het ook... ...aan mm -hmm. boete in rekening brengt uh, van iets van 40 uh, euro. Ja. Nou, dat is buitengewoon uh, uh, oneerlijk om dat uh, te doen. En ja, zo'n gesprek met zo'n manier heeft in mijn geval ertoe geleid dat ik de boete geschapt heb. Kijk aan. En zo zijn er een paar van die relevante uh, ontmoetingen waarbij burgers hier op heel interessante ideeën kunnen brengen. De, dus als mensen nog ergens een parkeerboete open hebben staan, dan kunnen ze het proberen bij u? Nou, ik moet u zeggen dat ik veel aangeschreven word over uh, uh, uh, uh, parkeerboetes. Omdat soms ook de manier waarop de beboording staat uh, aangegeven niet altijd duidelijk uh, is. En bij mij geldt, uh, als er twijfel is over de oprechtheid van, van die bebordingen, dan uh, uh, uh, wordt de burger uh, in het gelijk gesteld. En dat is ja, dus ja. met enige regelmaat wel gebeurd, ja. Zij, en, en, want u gaat ook dus inderdaad vragen van lezers beantwoorden. Dat lijkt een beetje een Rotterdamse uh, uh, uh, traditie. Want ik dacht, dat opstelt uw voorganger. Die had toch een, een programma bij raad. Rijnmond ook. Ja, ja, ja, dat was hallo met opstelten. <laughs> um, en uh, dat was ook een hele leuke manier om uh, uh, volgens mij één keer in de maand met, uh, met, uh, met Rotterdammers uh, te communiceren. Uh, ik, ik, uh, Misschien doe ik dat ook wel een keer, maar het lijkt me aardig om nou eens een keer uh, via metro, laagdrempelig bereik, uh, uh, Ook over heel veel gewone dagelijkse kleine ergenissen met burgers te communiceren. Maar zo'n eigen radioprogramma, vindt u dat niet? U komt oorspronkelijk van de radio, toch? Dat dacht ik wel, ja. Veronica, NOS, later RTL ja, ook nog ja. geweest. Nee, dat is aan mij heel goed besteed. Uh, um, als ik u een keer moet vervangen, dan kunt u rustig een druppel op bij doen. <laughs> ja. Oké, okay, nou, dat, dat staat, dat lijkt me een goed idee. Maar uh, bij, bij Raymond ook zo'n programma, net als opgesteld, is dat nog? Nou, iets? Daar, daar, daar wordt over gesproken op het ogenblik. Daar, uh, daar zijn geen concrete plannen dat we dat morgen gaan doen, maar uh, Rijnmond uh, uh, en, uh, en, uh, en wij praten erover op dit moment. En ja. Misschien komt het er wel vanaf. En dit is voor een periode begrijp ik van zes maanden uh, met een optie op langer nog? Of, of is het gewoon leuk ja, om het voor ik die... Ja, vanaf. Uh, laten we beginnen met zes maanden. En ik denk dat het goed is om uh, nou, te kijken of dat wederzijds uh, bevalt. Uh, en als dat bevalt, dan kan het misschien uh, handig zijn om dat nog langer uh, te, te doen. En, en wanneer staat de eerste erin? Nou, volgens mij over een week of twee. Dan uh, beginnen we. Uh, Kijk dan. over een week, over een week precies. Ja. In de metro. De burgemeester van Rotterdam, ja. Ahmed Abou -Tarab. Dank u wel voor Goed zo. het aan de telefoon ben de dag. Dag. dag. Zometeen in het mediaforum genoeg te bespreken. Want er was het een en ander aan de hand, zo hier en daar uh, op de televisie. Uh, en ook op de radio trouwens. En in de kranten. Shasha Morali is hier, televisiepresentatrice. En de secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Mark Vis. Nu eerst Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het Groningen Museum is door het hoge water tienduizenden euro's aan inkomsten misgelopen. Het museum moest vorige week drie dagen dicht, omdat er water langs de ramen van de benedenzalen naar binnen dreigde te lopen. En door die gedwongen sluiting liep het Groningen Museum zo'n 40.000 euro mis. En anti-rookstichting Stivoro heeft erop gewezen dat een deel van het stoppen met rokenpakket nog wel wordt vergoed door de basisverzekering. Het zag er lange tijd naar uit dat alle anti-rookhulp door de rokers zelf zou moeten worden betaald. Maar er is een uitzondering voor tabletten, nicotine, kauwgom en pleisters. Die worden vergoed en dat weet bijna niemand, zei Stivoro voor de Vara Radio. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De opklaringen hebben het op dit moment gewonnen van de wolkenvelden... en daarom zit een groot deel van Nederland in de zon. Helaas blijft dit niet zo, want vanaf de Noordzee komt er weer bewolking opzetten. De temperatuur komt vanmiddag uit op gemiddeld 7 graden... bij een meest matige zuidwestenwind. Komende avond en nacht neemt de bewolking verder toe... en is er lokaal kans op lichte regen. Door aanvoer van zachte lucht koelt het nauwelijks af. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 6. Morgen blijft het bewolkt en kan er af en toe wat lichte regen vallen... Het wordt erg zacht met gemiddelde graad of 9. Het zachte weer lijkt de komende dagen wel plaats te maken voor lagere temperaturen... met in het weekend mogelijk minima onder het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie. Verkeer op de Ringweg Amsterdam dient rekening te houden met vertraging. Want de Koentunnel is richting Zaandam tijdelijk dicht. Het komt door een geschaarde auto met aanhanger. Verkeer richting Zaandam raden we aan om te rijden via de Zeeburgentunnel. En dan nog een file. En dan wel op de A28 Zwolle richting Utrecht. Er staat tussen het knooppunt Hoevelaken en Leusden een file van 2 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Als gezegd, met uh, Shasha Morali, televisiepresentatrice. Welkom. Dank je. En Mark Visser, ook de secretaris van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Uh, Marco, uh, Mark, ook welko, welkom. Marco, zei ik bijna. Oh. Nou, Mark, moet ik weg? Nee, nee, helemaal niet. Blijf vooral. Want we willen het even hebben over wat Henk Hagoord hier net kwam vertellen. De, de baas van de Nederlandse publieke omroep. De VVD morrelt aan dat publieke bestel. Die wil het liefst dat er nog uh, meer gaat bezuinigd worden. En dat er zelfs een van de drie publieke televisiezenders wel kan worden opgegeven. Volgens de VVD levert dat 90 miljoen euro. Op. Um, geld. Zie je dat gebeuren? Ja, nou ja, kijk, laten we wel weten. Het staat in het verkiezingsprogramma, volgens mij van de VVD, sinds de oprichting van de VVD. Dus uh, eh, eh, toen waren er nog drie netten, toch? Nou ja, dan zullen ze toen <laughs> hebben gezegd dat er ook eentje af moest... en dat het er één moest zijn. Nee, kijk, uh, de, de, de, dit is ja, herhaling van zetten, zullen we maar zeggen. Uh, de VVD dacht met uh, het um, uh, ja, bezuinigen van, van een kwart... een exorbitant hoge bezuiniging voor de, voor de publieke omroep... dat het wel gedwongen zou worden... Uh, om naar twee netten te gaan. Uh, eerst dachten ze waarschijnlijk dat uh, die fusies nooit van de grond zouden komen. Nou, toen is dat wel gebeurd, waren ze ernstig teleurgesteld. Dus nu, nu zijn ze op zoek naar iets anders. Uh, en ja, dit is een stokpaardje van ze. Sasja, hun uh, argument is... Uh, liever kwaliteit dan kwantiteit. Dus uh, haal, er maar wat, uh, haal er maar een zender af... en dan kan je, uh, ik... uh, kan je de rest steken in de kwaliteit op die andere twee zenders. Nou, ik wil dat dan wel... Um... Wat, wat concreter horen. Wat wordt er dan verstaan onder kwaliteit? Uh, bedoelen ze dat er meer informatieve programma's... meer kritische programma's... meer educatieve programma's bijvoorbeeld moeten zijn... Hè, om een tegenwicht te bieden aan, aan de commercie... Want ik moet ook zeggen, als ik bijvoorbeeld zie een, een quiz als 1 tegen 100... die probleemloos van RTL ja. naar de NCRV gaat... dan vraag je je af, wat is dan precies de publieke toegevoegde waarde als het programma? Nou, ik heb het nog niet kunnen ontdekken of het anders is bij de publieke. Dus ik, ik kan me voorstellen dat je bij dat soort programma's je vragen stelt. Maar um, dan zou ik ook zeggen, en he, als het zo inhoudelijk is... Uh, laten we dan inderdaad extra investeren in onderzoeksjournalistiek. Want dat is heel erg belangrijk. Daar kun je juist in deze tijd, uh, waar er maar wordt getwitterd en gedaan... en er wordt van alles geroepen, kun je nu op dat soort kwaliteit... op, op waarachtigheid kun je scoren. Ja, maar op, het is de, de, volgorde. de volgorde deugt niet. Precies. We hebben het over distributie. Uh, hè, dus een net eraf. Alsof de publieke omroep bestaat uit drie tv-netten. Dat even... Dus de radio wordt dan helemaal niet gesproken. De radio wordt Gelukkig wordt de themekanaal word niet <hij> gesproken. Je hebt ook nog dertien regionale omroepen die op radio en op tv uitzenden en op internet alle activiteiten hebben. Het publieke bestel als een totaal moet je ook als een totaal bekijken. En vervolgens ga je functies ga je dan inderdaad definiëren, waarbij de kwaliteitsdiscussie echt de lastigste is die je ooit kunt voeren. Want wat is kwaliteit? Wat één kwaliteit vindt, vindt de ander maar waardeloos geneuzel of een linkse hobby. <s> uh, dus daar moet je wel uh, starten. F wat verwachten wij van de publieke omroep? Vervolgens maak je dan geld over en laat je aan heel versum om dat dan ook invulling te geven. Ja, en, en, en de publieke dat publieke omroep, waar, geen staatsomroep. Dat is waar Haag hoort en, en iedereen hier, die, die er iets over te zeggen heeft natuurlijk helemaal gek van wordt. Want ze hebben dan die doelstelling opgelegd gekregen: 200 miljoen. Nou, ja. daar is een heel plan nu voor gemaakt. En nou, de verf is, de, moet de, de zich ten is ten nog niet droog of er wordt alweer gemoreld. De politiek moet zich ten principale niet willen bemoeien met de inhoud van, van, van de publieke omroep. Dan krijg je nou namelijk een soort self prophecy van Martin Bosma van de PVV... die het altijd structureel heeft over de staatsomroep... dan krijg je een staatsomroep. We moeten trots zijn op een publieke, onafhankelijk publieke omroep... die we hebben in Nederland. Mm -hmm. En politiek, ken je plek... Zorg ervoor dat, dat het gefaciliteerd wordt. Maar laat het aan Hilversum hoe het ingevuld wordt. Uh, daar komt ook nog bij dat Haaghoort zegt... Ja, 90 miljoen hebben zij becijferd. Waar ze, waar, hoe ze eraan komen, weet ik ook niet. Maar hij zegt ja, dat bedrag gaan we zeker niet halen. Denk jij dat, het, dat dat geld oplevert? Inderdaad, als je dat derde net schrapt? Nou, dat zou ongetwijfeld geld opleveren. Dat, dat alles uh, he, wa wat je kapt... Dat, maar ik, ik ben het nee, met dat jou eens. Nee, dat is niet waar. Als je ook kijkt naar de businessmodellen van, van de commerciële zenders... Hè, dus RTL en, en SBS, die hebben... Bewust hebben ze meerdere zenders. Omdat je namelijk vaak in pakketten inkoopt. Ja. En je moet dingen wegzetten op, op verschillende en ja, Dat werkt uh, anders. En je kunt dan herhalen enzovoort. Maar dat, dat, dat, ja. uh, we hebben nu niet één net, een publiek net dat voortdurend herhaalt of iets dergelijks. Dus ik denk dat, dat het wel. Maar uh, wat wil je? Hè? Wil je alleen maar bezuinigen of, of wil je dat er iets Precies. anders gebeurt? En de, dat ben ik met je eens. Je moet eerst nadenken over die kwaliteit. Maar het begint inderdaad een soort spel te worden. Hè? Op links wordt er de hele tijd aan de hypotheekrente gemorreld en op rechts wordt er over de publieke omroep gesproken en dat... Dat um, nou ja, hebben wij hey, wat, hier ook al vaker gedaan. Dus ik, ik hoop dat we het er nog vaak over zullen hebben. Maar wat, dan, wat haar wordt ook zegt, terecht. Ik hoor het publiek hier namelijk niet over. Het, het zijn met name uh, politici en columnisten... die het hele tijd hebben over uh, dat er een derde net moet verdwijnen. Nogmaals, ah ja, we hebben het niet eens over... Overal het, het is wel zo als je, als je, als je, als je, als al je het publiek zo. vraagt... waarom kan er op bezuinigd worden? Ontwikkelingsgeld uh, en publieke omroep. Dat uh, wordt het, het, grappige hier, het grappige is dat als je uh, een onderzoek laat doen... naar uh, hoe geliefd... De publieke omroep is, en je drop de naam publieke omroep... dat heel veel mensen zoiets hebben, oh, oh ja. helemaal niks. Ja, ja, heb je het over programma's, heb je het over, over omroepen... dan is die liefde opeens wel aanwezig... Heel mooi voorbeeld, Studio Sport werd echt altijd verguist... en, en, en uh, altijd in de hoek gezet. Totdat het voetbal verdween naar Talpa. Toen ontstond er een soort collectief gevoel van: ja, maar ze hebben me, uh, me voetbal afgenomen. Helemaal mee. In zin, want het was nog gewoon uh, te zien. Maar dat is een beleving die mensen hebben. Het is uh, misschien uh, ook zo'n gevoel van: uh, het deugt niet. Maar Het is wel van mij, ja, zeker. Uh, nou uh, laten we gewoon trots zijn op onze publieke omroep, uh, al was het alleen maar omdat ik, want denk je: werk bijvoorbeeld, ja, ja? ja. Heb dat heb jij het dat Een belangrijke reden: heb jij het filmpje van Lucky TV gezien aan het eind gisteren? Koningin Beatrix naakt, ja, ja. zien Papua Nieuw-Guinea, ja, zogenaamd, ja. Ja. Ja. Ja. met een knipoog natuurlijk. Maar dat was alleen echt. van achteren, een enorme peniskoker, ja. Ja. Willem Lengs. Ja, wat vond je ervan? <laughs> um, ik moest heel hard lachen. Um, dat is de eerste reactie en mijn tweede reactie is wel dat um, of het nou de koningin is of een andere oudere dame <lacht> dat ik... Um, het is wel een soort deconfituur waarvan ik denk hij had een andere lijf had onder, ietsje, onder moeten photoshoppen zeg jij het je. had iets um, <lacht> Ja. Het, het, het, nee, ik snap het wel. Maar, goed, maar dat doet niks af aan het feit. Aan Want dan had er een mooie lijf onder gezeten. Nee, nee, maar dan nee, nee, nee, hadden nee, we nee. nog steeds een naakte ik koningin vond dat, ik, ik vond het schokkende beelden zonder de, uh, de gezichten daarbij. Uh, <laughs> maar zeggen. maar het, is, het is natuurlijk satire. Hè? Ja, onder, natuurlijk. onder dat motto wat, wordt dit verkocht. Uh, sommige mensen begrijpen dat dan niet. Anderen zeggen, ja, het is weliswaar satire. Maar dit gaat toch echt een stap te ver. Wat, wat vind jij Mark? Ja. Is hier nou echt ophef over? Dat vraag ik mij af. Hè. Kijk, laten we wel wezen, uh, gisteren heeft de Varen opeens besloten... om een reactie uh, uh, te publiceren op, op internet. En dat is overgenomen op, op teletekst. En nou, vervolgens staat het in de kranten. Maar als we nou teruggaan naar de basis, wat is dan de aanleiding geweest? Dat is een paar honderd uh, berichtjes waarop uh, uh, ja, mensen het of leuk vinden of niet leuk vinden. Dat is de essentie van Twitter. Reageren. Direct zien wat je... Uh, uh, uh, je ziet iets en je reageert. Nee, ik denk en dat ik tien je... jaar geleden, vijftien jaar geleden... ook zonder Twitter dat het ja. wel ophef had veroorzaakt. Omdat het de koning is. Ik herinner me toen nog heel jong was... in een van de Wim T. Schippers programma's... dat de ja, koningin werd neergezet. Dat. Dat, ze, dat ze aardappels... spuitjes ja, aan het schoonmaken. En daar, was, en daar was ook enorm veel om te doen. Weet ja, je nog? Maar dat is dus toen echt een andere tijd. Ge... Nee, maar, dus, nee, maar, nee, maar dus, dus ik ben het niet met je eens... dat het door de social media... Uh, is maar nee, even, ook zonder ik, ik, ik, so mijn, mijn social media... Mee, maar satire dat... betekent dat alles... in feite uh, onder de loep genomen kan worden. Dus ook het Koningshuis, ben je het daarmee eens of niet? Uh, ja, maar... De, ik, de, dat, voor mij is het meer een kwestie van smaak. Ik vind dat, dat spruitjes schoonmaken... en dat Juliana, dat volk wel bij elkaar passen. Want zij was ook altijd zo van... oh, dat ben ik gewoon. Uh, ik... Ik vind Beatrix zelf een chique vrouw. Ik vind het iemand die ergens voor staat. En ik vind dan inderdaad de, de, de, zo'n soort afstands lichaam... Het is wel een soort van aanvulling. Ja. Jij blijft ja. toch op dat esthetische gedeelte zitten? Hè? Van, van. Ja, ja, omdat maar... je daarmee wel iets... Je tast wel iets aan. En, en Willem-Alexander... Ja, op tekenen, je past die kop ook veel beter <totstuk> bij dat lijf... met die telescopen. Ja, het is gewoon ja, maar, zo. Lucky ja, de, de, TV is een snack. Kom op, het, het is even een uitsmijtertje van een programma... en je gaat vervolgens erover ja, tot Ja, ik ben de orde een esthetica, ik kan er ook niks aan doen, Ja, ik vind het niet zo moeilijk. Jullie hebben er geen probleem mee, duidelijk. Dan iets anders ook van de... Overigens, Rambam, uh, dat hadden we al eens een keer gezien in het kader van uh, TV Lab. Hè? Uh, toen hebben zij Harry Mens uh, min of meer ontmaskend. Want we kwamen met een bedrijf dat bruine truien verkocht. Ja. Uh, truien gebaseerd op, uh, op koe koeienstront. Koeier, uh, nu uh, stond uh, Derek... Ook heel vier, moet ik zeggen, in, in de schijnwerpers. De, de kinderfluisteraar van de RTL, uh, de man die medium is. Ook shows in het land geeft, daar een hoop geld mee verdient. Um, nou ja, die werd eigenlijk een soort van ontmaskerd. Van, uh, hij, hij, hij gebruikt gewoon technieken die iedereen kan gebruiken. Ik kom bij jou. Dat dacht ik al. Want jij hebt ooit werkt, We gewerkt met mevrouw Char, ja. ook, ook zo iemand. Ja. Heb jij ooit aan haar gevraagd, van, is het nou echt of is dit nou show? Nou, het, uh, het leuke van Char is dat zij ook letterlijk zegt wat jij net zei, namelijk: dit kan iedereen. Alleen het, het, uh, met dit. Uh, um, bedoel, he, in dit geval gaat het dan, nou, praat je wel of niet met spoken, maar Char zegt: iedereen heeft intuïtie, iedereen heeft dat kleine stemmetje en iedereen weet eigenlijk dat hij daarnaar moet luisteren. Maar dan ga je rationaliseren en dan doe je dat niet. Daar zit wel wat in. Eh. Uh, wat er, wat er het rare van het programma is. Aan de ene kant wordt hij inderdaad ontmaskerd. Want Ogilvie uh, voert een heel gesprek over een overleden opa. Die over, nog gewoon leeft. Die gewoon leeft. Over allerlei kleuren auto's. En het ingewikkelde is. Hij blijft aan het einde toch overeind. En... Het, het programma is heel goed opgebouwd. Maar, maar ligt, dat aan, ligt zien... dat aan hem of ligt dat aan de makers? Want ik, ik vond dat zij, zij hebben echt wel iets te pakken Maar ze maken het net niet af. Ja. ja, precies. Het ging uit als een nachtkaars op de een of andere manier. De opbouw was heel erg goed. Heel spannend. Maar uh, bijvoorbeeld, hè, er worden aan het begin wordt, wordt heel, heel veel mensen ondervraagd. Waarom geloof je nou in die Ogilvie? En dan blijkt die enorme behoefte aan... aan steun aan mensen willen dat hun, ja. hun problemen gezien worden. Dat was bij Char ook een ja. heel groot gedeelte. Ja, dat, dat is toch waar is dat... hij ook op speculeert gewoon. Ik bedoel, daar, daar, daar haalt hij mensen mee over de streep. Dat ja, zijn mensen die dat, niet helemaal bijvoorbeeld... stabiel ik, staan. Ik had dan... Wat aan, het, aan het begin zegt een, een vrouw bijvoorbeeld... nou, als ik hoor dat het niet waar is... ben ik wel heel verdrietig. Maar die vrouw wordt bijvoorbeeld niet aan het einde nog eens ondervraagd. Van, wat betekent mm. dit nu voor jou dat je dit hebt gezien? Aan het einde staan er gewoon die drie mensen bij elkaar. Ja. En ze gaan ook nog vrolijk met hem op de foto. En ook Gilfie blijkt blijft ook overeind, omdat hij zich op geen enkele manier... Hij, ver, hij vertrekt geen wenkbrauwen, hij, hij gaat hij zegt, gewoon... Ja, ik weet niet wat ik zeg in een reading, want dan ja. ben ik in een ander ja, Hij heeft een heel slecht geheugen, zeg maar. Ja. Mark, wat even, even de journalistieke aanpak van het ramboom. Want dat is een beetje op dat Belgische programma gebaseerd. Hè? Ja. Die, die doen dat ook al jaren, dingen onthullen op die manier. Nou, aardig idee ja, natuurlijk. Ik vind het een leuk idee. Uh, en, ja, ik vind deze voorbeelden alleen uh, in, in, niet zo sterk. Omdat iedereen weet dat uh, Ogilvy of Char of Jomanda... Het zijn gewoon goochelshows. Uh, dus dat weet, nee, dat dat weet iedereen dat vliegt, ook Het, het, is, het nee, gevaarlijk het alleen vind ik met dit soort programma's wel Of met, met die mensen wel Kijk als je naar Hans Klok gaat dan weet je dat je belazerd wordt En zit iedereen te kijken van wat is de truc Wat is de truc, kan ik het zien Hier zitten mensen in een zaal met een bepaalde verwachting En uh, mensen kijken ook naar die programma's Met een bepaalde verwachting En uh, die hebben dus blijkbaar Willen die niet geloven dat het een, een, een goocheltruc is Maar dat, en datzelfde met Harry Mens. Iedereen wist al dat je, dat je zendheid kocht bij, bij Harry Mens. Dus zo onthullend vind ik het tot nu toe nog niet. Uh, wat nu uh, verschijnt is dat de uitvaartbedrijven ja. uh, gaan uh, protesteren. Kijk, dan denk ik van nou, er komt wat aan. <laughs> uh, dus het, het moet nog een beetje uit de verf komen. En uh, dit programma ook. Er zat ook weer een item tussenin ge, gevouwen over uh, toeters en uh, andere geluiden die je maakt. Ja nergens verband mee hield. Nee, dus dat... Dat, dat vond ik ook jammer. Die, die tijd hadden ze misschien gewoon kunnen benutten... dat Ogilvie-onderwerp nog wat verder ja. uit te diepen. Ze waren in Engeland geweest bij een professor... die had ook hem een aantal cases laten doen. Hij was daar heel kritisch over, maar verder hoorde je daar niks over... wat die Ogilvie ja, daar nou zelf de aan de gedaan uit. heeft. Die legde ja, de druk ja, en... uit en vervolgens gingen ze die zelf ook leren en uitvoeren. Ja. Nee, er wordt toch één punt gemist. Dat is namelijk wat die Char en die Ogilvie en die mensen hebben. Dat is uh, uh, een soort charisma... He, want, want die, die uh, professor, die Engelse professor, zegt ook iedereen kan dit. Maar ja, ik heb dus jaren ernaast gezeten bij die char. En mensen hangen aan haar lip. En ik, ik was ge gecast om dat programma te presenteren. Omdat uh, um, destijds nog Leo van der Groot zei... Nou, ik wil iemand die er een beetje kritisch naast zit. En dat vonden mensen heel irritant. als ik uh, Bijvoorbeeld dan had ze het over... oh, the ghosts are uh, having a party now because it's your... Mother's Birthday in Heaven. of En zei ik, goh, hoe doen ze dat? Ze, heb je kaarsjes in de hemel? Nou, dat vonden mensen buiten gewoon irritant. Die... Mensen willen inderdaad niet nee. dat je aan hun zorg gaat zitten. Nee. Heb je nog contact met je haar of niet? Nee, nee ik ook... heb geen flauw idee waar ze is, wat nou. ze doet... waarom nou. ze niet meer op RTL is. Oké, okay. dan nog één ding. De nep-Twitter-accounts. Dat is ook wel een groot probleem. Ja. Gisteren Benedikte de Fick zat bij de daar ja, Door. Ik niet mee, uh, Jurgen, want ik... Je het ook niet? Ik, jawel, maar ik word niet gefaked. Oh, je dus wordt niet gefaked? Dus Oké. Dus... Dus tel niet mee in de wereld. E, heb jij daar last van? Heb jij een fake Twitter-account al gesireerd? Voor zover ik weet niet. underscore Morali. <lacht> ja, dan moeten ze eerst mijn naam correct kunnen spellen. Dat, dat is al een hele kwestie. <lacht> maar het is wel een punt. Want, want uh, bijvoorbeeld in haar geval, zij, zij is ook echt bedreigd. omdat zij het zou hebben ja. opgenomen voor iemand die iets vreselijks had gedaan. Nou, dat, dat, was helemaal, dat was helemaal niet iets van haar. Ze, ze ja, praat zei, al nooit al over cliënten. een mooi wetsontwerp uh, geschreven. Ja. Nou ja, goed. Ik, ik, ik, het het grappige vond ik wel weer dat. Uh, Fem Kalsemar werd ook in die uitzending uh, genoemd de wereldrijd door en die twitterde even later weer van... ho ho, niet onder mijn naam uh, nu een excuus zoeken voor een uh, wetsontwerp. Je kunt mensen gewoon erop aanspreken. En het gaat ook om een soort sociale controle die plaatsvindt op, uh, op, op Twitter... Dus ja, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Eén vindt inderdaad dat er, dat er iets uh, uh, tegen ondernomen moet worden. Maar ja, met één letter verschil en je hebt weer een andere account. Dus is dit überhaupt grijpbaar te maken? Ja. Maar ja, goed, dat Twitter zo langzamerhand... dat, dat, dat begint steeds uh, verder uh, onderuit te hollen. Want je, wat je daar leest, je moet dus maar afvragen of het waar is. Ook. Het, ja. ook, Los dat zo van wezen. dat iemand iedereen maar zo alles Ja, daarom zei, daarom zei ik net ook dat gedegen journalistiek... volgens mij steeds meer een publieke functie moet worden. Omdat er steeds meer... Uh, niet te checken informatie... door anonieme mensen... Uh, de wereld ingegooid wordt. En het is dus heel erg belangrijk... ook voor kinderen dat je weet... Uh, uh, he, communicatie is iets van een zender... een boodschap en een ontvanger. en wie, dat, Het is heel belangrijk om te weten... wie is de zender? Hoe wordt die boodschap gepakt en uh, verpakt? En en op welke ontvangers wordt gedoeld. Hm. Uh, dingen kunnen al heel snel opgeblazen worden. Dus, uh... Maar iedereen die zich bezig met Twitter... weet ook dat dat gewoon... Inderdaad, je kunt alles droppen. Ja. Ja. Ja, maar goed, dan doe je dat misschien nog zelf. Maar ik bedoel, nu, nu gaat iemand met jouw naam aan de haal... Nou. en die gaat daar vreselijke dingen op zeggen... waar mensen weer op reageren. Want we het voorbeeld in de uitzending gisteren... ik weet niet wat, wat daarvan waar is, maar goed... het zal, het zal niet over gelogen zijn... Die, die anker en anker die dus die Robert ja. M verdedigen... Uh, de, van de Amsterdamse zedenzaak... die, die, die krijgen dus echt... Uh, eruit nou ja, ingegooid. dat moet je dus kunnen aanpakken. Maar volgens mij kun je dat al aanpakken. Ik uh, bedoel, daar heb je volgens mij niet eens een wetwijziging voor nodig. Want dan tast je mensen echt in, in, in naam en goede eer uh, tast je, uh, dan aan. Uh, maar het tegengaan van, van, van nep-accounts, ja, dat, dat werkt volgens mij niet. Omdat nogmaals, je, je maakt van een I maak je een L. En uh, je bent weer uh, in business. Ja, Toch gewoon... denk ik dat de technologie op een gegeven moment. Het uh, du uh, duidelijker moet gaan maken wie een zender is van een bericht. He, want je, bedoel, je kunt ook uh, uh, anoniem een restaurant helemaal kapot maken. He? Dan ja. stuur je tien berichten in van wat heb ik daar afschuwelijk gegeten? En, en de hele cliëntele kan wegblijven. Dus. Ik, en ik denk ook dat die technologie op een gegeven moment... omdat ik het ook maar een keertje ergens heb opgevangen... dat die technologie steeds meer gaat Toch komen. Toch niet van Sjaar, hè? Uh, even nadenken, ABC. Even met je hoofd schudden, uh, al, hè? Ja, een, een, een, nee, uh, dit, was, dit was gewoon een, een, een iemand van vlees en bloed op een congres... en hij leefde nog. Uh, dus maar... ik, ik, ik, ik hoop ook, hè, want... Er wordt het geroepen, ja, internet, dat gaat over transparantie. Ik heb zelf nog steeds een DDS-account. Ik ben nog van de digitale stad, van die oh. uh, idealistische pioniers. <laughs> dus er wordt geroepen, he, transparantie en dit en dat. Uh, maar voorlopig is het niet zozeer meer transparantie... maar vooral heel veel uh, onduidelijkheid. Ja. Dank jullie wel voor de bijdrage aan dit mediaforum. Shasha Morali en Mark Vis waren dat. We gaan snel door naar de quiz. Dit is Radio 1. Lunch. Want hij is uh, intussen aan de andere kant van de tafel gaan zitten. Wim Knol, 74 jaar, uit uh, Zegveld. Uh, dan zeggen we altijd, waar ligt dat ook alweer? Bij Woerden. Bij Woerden natuurlijk, ja. En u bent een schaker, hè? Ja, dat wil zeggen, ik uh, zit op een schaakclub. Heb het daar enorm naar me zien. En... Uh... Maar ja. het is gewoon, gewoon leuk. Ik gewoon hoef leuk. niet naar een rating te vragen of zo. Nou, u kunt het wel vragen, maar hij is niet zo hoog. Nee, oké, okay, maar het is gewoon voor de, voor de lol een beetje ja. schaken. Maar dus wel strategisch inzicht. Dat is nodig voor deze quiz ook, hè? Ja, dat hoop ik dan maar. Ja. In ieder geval ook handig als u het nieuws een beetje gevolgd hebt. We gaan kijken hoe ver dat is gelukt. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. 4 miljard kubieke meter aardgas. Dat klinkt inderdaad veel. We kunnen tegenwoordig al een colablikje aan prikken op 8 kilometer afstand. W wat kan je daarmee? Het jaarlijks verbruik van 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens is dat. Als alles mee zit, stroomt het gas vanaf de zomer door de Nederlandse gasleidingen. Ja, in Friesland is een gasveld gevonden dat groot genoeg is... om Nederlandse huishoudens een winter door te helpen. Vraag 1. Wat is de naam van de maatschappij die dat nieuwe aardgasveld heeft ontdekt... NAM. NAM, zegt u. Hè? De NAM, inderdaad de Nederlandse maatschappij. Het veld is ontdekt bij het Friese dorpje E, net ten westen van het Lauwersmeer. Grootste gasfonds sinds 1995. Vraag 2. Er werd een uh, tweede fonds gedaan van fossiele brandstoffen. Voor de tweede keer in één jaar tijd is er een groot olieveld gevonden... voor de kust van welk Europees land? Portugal. Dat is niet goed. Het is uh, noordelijker. Noorwegen om precies te zijn, in de Barentszee, 200 kilometer voor de Noorse kust. Vraag 3 in 1943 werd in Nederland aardolie ontdekt bij Schonebeek. En jaren later, in 1959, werd het eerste aardgas ontdekt. De aardgasbel die toen bij welke plaats gevonden werd... is qua grootte in Nederland nog nooit geëvenaard. Slochteren. Ja, dat is makkelijk, hè. 29 mei 1959, ook door de NAM trouwens in Slochteren... werd daar het eerste Groningse gas ontdekt. We gaan naar vraag 4, een geluidsfragment. Spits de oren, wie is hier aan het woord? Het ontwricht het gezin. Het maakt de man uh, totaal onverschillig uh, en niet geïnteresseerd. Uh, en dus uh, leidt het ertoe dat hij geen verantwoordelijkheden meer neemt. En dat vinden wij niet acceptabel. U denkt heel diep na, zie ik. Wie is deze man? Nou, dat is nou een ja-vraag. Op het moment dat u het zegt, weet ik het. Nijpels? Nijpels is een gok. Het is niet goed. Minister Leers was het. Oh. Voor immigratie, integratie en asiel heeft het hier over drugsverslavingen... die uh, hele gezinnen ontwrichten. Vraag 5. Het kabinet wil daarom een verbod op de druk... die vooral door Somalische mannen wordt gekoud. Wat is de naam van die druk? Kat. Ja, dat is goed. Wordt geplaatst op lijst 2 van de opiumwet. Dezelfde categorie als wiet. Kat is uh, in de meeste Europese landen al verboden, overigens. Laatste vraag nu: maximaal vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Dus een, uh, we moeten echt een naam hebben van iemand. Uh, vraag is simpel: wie is dit? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik heb drie op een rij. Drie. De flow is één van mijn bijnamen. Twee. Ik ben Frank Rijkaard nog elke dag dankbaar. 1. Gisteren werd ik met de gouden bal bekroond tot werelds beste voetballer, Messi. Ja, hij kwam van ver, hè, bij u? Ja. Ik dacht, hij weet hem wel. Uh, won de gouden bal ook al in 2009 en 2010. Uh, de Flow, zijn bijnaam. En Frank Rijkaard heeft hem ooit uh, laten debuteren. Dus die is hij nog altijd dankbaar. Lionel Messi, dat is goed. Uh, factor is vier, daarmee gaan we zo meteen vermenigvuldigen. Ja.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 Was het nou satire of ging het echt te ver, dit? Dat is de, de vraag die centraal staat vanaf half twee. U mag uh, uw eens of een oneens geven op die uh, stelling. Het filmpje van Lucky TV over Koningin Beatrix ging te ver. Dat kunt u doen door te smsen 7070. Kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800 1101. U kunt nog stemmen op onze website www.stand.nl. En als u wilt twitteren, is dat ook een mogelijkheid. Eens of oneens. Doe dat dan met hekje standpunt. Uh, Wim Knol is de deelnemer vandaag aan de Nationale Nieuwsquiz. 74 jaar uit Zegveld. Factor is 4. We hadden gisteren hoogste score 55. Uh, dus dat betekent dat er 14 vragen goed moeten zijn om daar overheen te gaan. Dat kan wel. We gaan het gewoon doen. 90 seconden de tijd. Uh, als u het niet weet, zegt u pas. Duidelijk. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Welke vereniging is razend dat banken en verzekeraars weigeren om hogere hypotheken te verstrekken? Eigen huis. Dat is goed. Epke Zonderland en welke andere Turner vechten vandaag voor een ticket naar de Spelen? Wammes. Hoe zei u? Wammes. Dat is goed. Politiekorps in Amsterdam, Brabant en Zeeland gaan als proef wat voor middel inzetten tegen overvallers? Spijkermat. Goed. Welke actiegroep heeft besloten te stoppen met protesteren? Ook uh, op Ocupine. Nee, stichting Proefdiervrij. Twee schilderijen van Mondriaan en Picasso zijn gestolen uit het Nationaal Museum. In welke stad? Athene. Goed, welke zogenaamd uitgestorven dier uh, schijnt toch voor te komen rond de Galapagos-eilanden? De reuzenschildpad. Goed, het aantal veebedrijven waar welk virus is aangetroffen is opgelopen tot 52. Het schapenvirus. Ja, maar hoe heet dat ook alweer? Smallenberg. Ja, is goed. In welk land is gisteren een oppositieleider vrijgesproken van Sodomie? In Maleisië. Goed, de president van welk land probeert politieke en economische steun te vinden in Latijns-Amerika? Met uh, die man van Iran. Uh. Is goed, nee, is goed. Iran, we vroegen het land. Het achterste deel van welk gebroken containerschip voor de kust van Nieuw-Zeeland is nu bijna helemaal gezonken? Uh, de Boeg. Dat is het schip de Rena. De koning van welk land heeft verklaard dat hij vanwege de crisis zijn toelagen wil bevriezen? Dat kan niet. België? Ja, goed. De president van de centrale bank van welk land... is met onmiddellijke ingang afgetreden? Zit zo? Ja. Zit er ook nog bij. <lacht> Ik houd het wel heel spannend steeds. Um, de vraag is, zijn het er veertien? Want dat ging eigenlijk best goed in dat, in dat deel, deel 2. en je moest een paar keer lang nadenken. Dus dat kost een beetje tijd. Tien um, vragen goed. Had dat er veertien moeten zijn om over die 55 heen te ja, komen? Dat is niet veel, hè? Nou ja... Ja, wat ik zei, volgens mij hebt u het wel aardig op een rijtje, maar net iets te lang <lacht> nagedacht misschien. Um, nee, ja, dus het is niet genoeg voor de, voor de overwinning, maar u krijgt wel gewoon de normale prijs mee. De kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox uh, met 40 punten. Ja. Nou, op zich niet slecht hoor, echt niet. Nee, u maakt het alleen heel spannend. Um, doe gewoon over een tijdje nog een keer mee, zou ik zeggen. Leuk dat u er nu was. In geval. Ja, nou, dank u wel. Um, ik verwijs even, in ieder geval alvast even door naar onze Facebookpagina. Want die is er ook. Dus gewoon maar even zoeken. Uh, lunch uh, vult u ergens in en dan, uh, dan komt u op die Facebookpagina. Daar staat van alles moois op. Mooie foto's ook. En als u mee wilt doen aan de quiz, moet u naar radio1.nl gaan. Daar staat een uh, verkorte versie van die quiz. En daar kunt u zich ook aanmelden. Wij gaan ons uh, even verpozen hier. En melden ons zometeen weer. En dan gaan we praten over het Korps Nationale Reserve.